We gaan verder. Dat wil natuurlijk niet zeggen. Dat jij moet nu komen naar huis. en ga je bellen jouw vader, jouw moeder, op eens je moeder. Opeens word je zo lief. Dat heeft natuurlijk niets met sentiment. Het ja. is natuurlijk moet niet met sentimenten te maken. Moet natuurlijk te maken met het. Met een mitzwa. Met het voorschrift. Je moet dingen doen. Niet omdat jij houdt van je vader. Of je of houdt van je vader of je moeder. Je moet weten dat dit mitzwaai is. Dat is een voorschrift. Ja. Ja, heel goed. Dat dit mitzwaai is, ja. Dat is het voorschrift. Want hou je het goed. Niet jouw sentiment. Niet dat dit iets van mij moet komen. Ik hou van mij, ik Dat is gewoon een mitzwaai. Dat is een voorschrift. Dat is de wet van het heelal. Dat staat het. Gij zult de vader en moeder e heren en et cetera. gaat dus dat moet je gewoon eren dat. Eren. Staat, staat nergens. je moet je vader en moeder lief hebben. Geen woord staat daarover. Wat is het verschil dan tussen eren en lief hebben? eeren Eren betekent iets anders. Eh, eren is ontzag hebben. En ook ontzag hebben. En, en te weten dat je groot is. Dat het beeld, moet je altijd houden, jouw beeld van als kind, ten aanzien van je vader, je blijft altijd kind, ten aanzien van je vader als zoon ja, wij moeten altijd als zoon, wij moeten ook zoon worden van de van de schepper, ja, we zeggen dat de zoon van God moet een mens worden, uiteindelijk, elk mens moet de zoon van God worden ja, duidelijk, het staat ook in de, de, de Arie, bij Arie, in de Torah staat het. Alles is, is genomen uit de Torah. Het is geen Nieuwe Testament, of Oude Testament. Het is de Torah, duidelijk. De Zoon van God te worden, betekent, betekent dat de mens, de Zoon, echte, de, de ware Zoon van Zerenpien, en, Nukwa wordt. eerst, dat jij dan opsteegt. eerst, eerst moet je dan Goede relatie hebben met Sirankin en Malgoed. Dat zijn jouw ouders. eigenlijk. En dan moet je weten opgroeien dat jij, ja, dat jij komt naar Yishtud. Uh, eigenlijk En dan Abouim. Het betekent niet het woord op het niveau van Abouim. Het betekent omhulsel worden van Abouim. Wij zeggen dat zo natuurlijk, maar betekent omhulzen, betekent dat ik niet, niet dat betekent niet dat ik gekomen ben tot Abba maar moet je nooit denken dat wij dat kunnen doen ook wij, wij zeggen dat zo in mijn gebed dus wat betekent dat dat niet ik goed onthoud dat heel goed, maar dan als wij denken dat we kunnen ook de Abba we komen van het Zilud nee, absoluut niet wie kan het wel doen, Moshe kon het niet doen ik zal je vertellen wie Moshe was en, uh, wat betekent dat dat mijn man moet wel gebracht worden naar, naar Noekwa, naar Zon van het Seroen, en zij brengen dat wel verder naar, afhankelijk natuurlijk van mijn krachten, ze brengen dat naar Jirszoot, en dan brengen ze daar naar Abouim, et cetera, duidelijk, met mijn man natuurlijk daarbij. Ja, dus dat zij, ik, breng, breng, ik ben dan op mijn niveau waar ik ben, en dan ze brengen me dan maar terug, dat antwoord, ja, de kracht terug maar echt bereiken traptreden, iets anders is dus onthoud het er goed, dat weet niet verwaren, het is één ding is om man op te brengen, om ergens vandaan te halen, ja altijd van eens maar te halen op bepaalde niveau, bepaalde antwoord, ja, uh, correctie te halen, of zelfs orgochma te halen of uh, mogen van orgochma. als omwille van correctie van iets, dat is één ding en het is een heel andere ding al niveau, van waar ik, welk niveau ik bevat in mijn, in mijn innerlijk. Duidelijk? Dat is iets anders. Niveau, welk niveau een mens kan bevatten, en van welk niveau de mens kan putten het licht, dat is een beetje ander. Kijk, Moshe was de grootste ooit. Waar Moshe hield zijn, wat tot waar reikte Moshe, de kracht van Moshe. Zeran niet meer dan Zeran Alleen de daad van Zeran Oké? De daad van Zeran van het salut. Dat is de hoogste wat Moshe heeft behaald. En de daad staat natuurlijk. De daad van Zeran Waar staat de daad van Zeran Wie weet? Tussen Chokmain van wie? vista at boven zeeren pin. welke like, welke like bina I should. I should, precise. This, moshe, is so precies dus moshe wie videre het, moshe stond ha se dwaar tegenover die bina dus die rechter linker kant van die bina eigenlijk. het and he was he was dan die de dat van die bina dus tussen die tussen die abo ima, en tussen de chokma en bina van zeer van jirsut. Dat was hij. Kan je begrijpen dat? Dus als we zeggen dan abo ima, dat wij moeten opsteken van aboima, bedoelen we alleen qua man. Dat wij laten de man doen, in bepaalde toestand, laten hem opsteken naartoe. Maar betekent niet dat wij dat niveau kunnen behalen. We kunnen wel eh, sporadisch dat wel halen, dat en dat en dat, dat zal ons natuurlijk omhoog brengen. Maar niet omdat wij daar kunnen dan echt leven, daar zoals, Moshe was compleet, Moshe was als daad van Zeran Pien, dus over hem staat het geschreven, dat hij sprak de schepper tijd aan Dus hij hoefde niet, hij hoefde niet uh, in, uh, zeg dat, in, in visioenen, door visioenen spreken tot de schepper. Waarom is dat niet? We hebben gezegd, wie, wie zijn de profeten? Van, van, wie, van wie, van welke sfeerot in het siloet halen de profeten? Net zo goed. En Moshe was. Daad. En dat betekent ook, wat betekent dat? Kennis. Zien van Chokma. Dat is dat betekent al het niveau van Zerenpien op het niveau van Mogin van Chokma. Ja of niet? Zeiran heeft alleen maar zes En dat betekent dat hij steeg op van die zes naar Yisut. Dat is wanneer de Zeiran Pin op naar Yisut en gaat staan tussen Chogma en Bina van Yisut. Dat is dan de kracht van Moshe. Daaruit, waarom, dat is de kracht, daaruit komt de Torah. De Torah komt juist van die dat, van de, de Torah komt juist van die Jishsu. En hij kon het wel halen, duidelijk, hij was op dezelfde trap treden. Chokma en Bina van Jishsu. En hij was de derde, hij was tussen hen. Tussen de Chokma en Bina van Duidelijk. Torah is dan van de linkerkant van Jesus, die verbonden, die ingesloten is, ook in de rechterkant van de Jesus. En hij was de, middel, de middelpunt, daarom kon hij de Torah, daarom wordt staat het, <coughs> dat hij de Torah bracht van boven naar beneden. Eigenlijk waarom van boven naar beneden, want hij was, van boven bracht hij dat de Torah weer naar beneden, naar, naar zijn eigen plaats, etc. Zo so zal de Torah voor jou gaan leven. Dat is de hele bedoeling. Dat jouw innerlijk gaat leven. Dat <coughs> elk detail van jouw innerlijk gaat leven. Dat jij zal begrijpen dat de hele Torah spreekt alleen over jouw vijf sferot. In elke toestand hebben we alleen maar vijf sferot. Moet je nergens meer aan denken. Of tien sferot zeggen we. Ja? Maar moet je altijd alleen maar werken met jouw huidige vijf spheerot. Niet wat morgen zal zijn, wat history, wat die vijf spheerot, die op dat moment nu werken bij jou. Dat is de realiteit. Dat is jouw realiteit. En dat is eigenlijk realiteit. De realiteit. We gaan verder. We hebben een beetje zo'n introductie gehad, wat het nodig is. Strikt noodzakelijk was het een beetje zo, misschien om een beetje verder door te gaan. Het is bijzonder belangrijk wat we nu leren. Bijzonder cruciaal eigenlijk. Dus werk deze les zeer speciaal uit. ik had nooit zo gezegd. Werk deze les erg goed thuis. Nog een keer, leg hem apart. Dat jij hem steeds herhaalt. Want dit is bijzondere basis voor. Voor jou. En herhaal hem soms ook weer nog een keer wanneer je ook in probleem, een beetje moeilijk hebt, etc. Herhaal hem eens, dan zal hij echt absoluut helpen. Onthoud dat erg goed. Of je moet een, een zeer belangrijke beslissing nemen, etc. Ook dan herhaal dat stukje van wat we hebben geleerd. Van deze mensen. Hoe dat werkt, gewoon doe en je ja. zal zien. De regel. Waar zit er 28. 28. Dus we hebben gezegd, hij had gezegd, dat ook zoon, zelfs zoon ook, gaan niet uh, man opbrengen, anders dan wanneer de, de mensen, 28, nee, Adam, de lagere mensen, dus mensen die uh, product zijn van, van zoon, dat die de man opbrengen. Dan gaan ook zij te werken, want zij hebben ook dat niet nodig hij zei niet dat zij dat, niet nodig, dat ze niet nodig hebben maar ze, hij, hij, hij had wel gezegd dat zij de man niet opbrengen zonder anders dan dat de mensen dat doen met verzoek aan hen 28 Boven ze 29 bnei adam ...le man, ...el... ...azont, blijf hier, nergens te doet, ...alleen so hier, op dit moment... ...dat is de hele kunst... ...niet ergens uh, referentie gaat zoeken... ...ergens in, anders, wat heb ik dan gedaan... ...dat kan je thuis doen... ...maar op dat, let op, dat is heel belangrijk... ...methodologisch, method... ...op dat moment nergens zoeken, waar staat het ergens daar... ...thuis kan je dat zoeken... ...je kan eventjes een kra, kra, kra, e, krabbeltje doen... ...maar op dit moment luister naar de trillingen waar ik belangrijker van alles is de trillingen waar ik nu haal die energie vandaan geestelijke, niet van mij, absoluut niets van mij komt, waar ik nu vandaan haal, dat moet je horen. Dat is belangrijk. Dus, beofen, scherne 29, ben je dan. elazon Olim dertig azon, leman, elejersoed. Ik ga direct vertalen dat. Behooven op de manier dat ze haneshamot, 29 neeja dat de zielen van de mensen, en dat bedoelt hij dan, ja, olie, olot, stegen doen, stegen op, of doen, doen, opstegen de man, doen de man. Opstegen. Uh, omhoog brengen, brengen de maan. Elha's zon naar de zon. Tot de zon. De maan brengen we tot de zon. En natuurlijk dat de zon zit, van de NUKWA zit dan ook dat onderste gedeelte van de NUKWA zit in, in, in, in de mens. Als het ware. Hoe dat gaat, zo we dat zien. We as Olim dertig haar en dan stegen op de zoon als man, voor de man opbrengen. Elle Yersut, dan de zoon, die stegen op naar Yersut met de man. We as Olim haar Yersut en dan stegen op de Yersut. Meer fout, omdat het ook mannelijk en vrouwelijk is. Israel Saba en, en Tvuna. And then all the years should stay up 31. le arihan pin nar arihan pin naturally okay. when I sham some parts had im abo yima and they okay. were then in parts okay. of with abo yima so new were in in the katnud they were two parts of him apart of him where new were they were they in parts with yima Elaïn met de hoogere yima. We as mistaklim abbeweïma zebaze En dan yima die in het hoofd staan van pin. Zij kijken naar elkaar, betekent hij hey, naar haar, zij naar hem. Ja? Die geven elkaar, die geven licht. Hij geeft, wat betekent naar elkaar kijken? Hij geeft aan haar licht. Aankomende licht als het ware van Gochma en zij gaat het weerkaatsen. En samen wordt het licht, bevatbare licht. Bevaatbare licht is alleen maar altijd bestaat uit die twee. Onthoud het er goed. Uit aankomende licht en, de, en het licht van yes. oor, we, weerkaatste licht dat hem omhult. Dat is alleen bevatelijke licht. Alle andere licht is licht nog niet bevat. Duidelijk, dat is het licht wat en dat is ook bevatting dat is ook lichtkracht dat, dat is heeft in zichzelf goedheid al het goede dat alleen dat die twee met elkaar verbonden dat is licht we als mistaklim, klim Zela, ima ze zijn dan kijken abou naar elkaar betekent zivug maken als je ziet het woord mistaklim, klim keken kijken naar elkaar is altijd zivug maken altijd in het geestelijke kijken naar elkaar betekent, hij hey, wil penetrieren en zij kijkt naar hem, ze, dat is een um, omam shihim, en zij trekken, daarin der de gochma, beschwila zon, en zij trekken aan de gochma, voor de zon. Ja? Jishud geeft, is uiteindelijk degene die geeft aan zon, want de zon, zeer aan Pienen, goed, echte, de ware zon, van het Zij komen van Jissood. Wat is dan de plaats van Jissood? Je hoorde ik hier ook in de in de in pauze, ja, tussen de koffie en de koekjes in. Ja, wat is dan de ja plaats van de spreken over iets anders dan spreken zij ook nog steeds over Jissood, over over Kabbala. Dat is goed, dan is het prima. Dan, dan wat is dan de we, ja? Abovijma, Hebben we Abovijma. Van abu komen dan, ja, komen dan, die zijn doorvoerders van het licht. Wie is dan Jersoet? Ja. Huh? Wie? Zeven wat is dan dan? Kijk, Kijk, kijk. Wie is Jersoet? Nou, uh, Dana heeft al gezegd, die dat is zeven onderste van de Bina. Als het zeven onderste van de Bina is, dan is het Bina. Ja of niet? Een staartje van leeuw. Is dat wat? Wie is dat? Staartje van leeuw is? Leo. Ja of niet? hij is niet iets anders. Je kan niet van staartje van leeuw zeggen dat het niet it is Het is een, het is een, het is een, wat is dat? Het is een, vos. Je kan je niet zeggen, het is geen vos. Duidelijk. Dus dat is dan, dus betekent ook de zeven onderste van de bina of de wel hier staat. Is wel, is wel bina. Ja, duidelijk alleen in de kleine toestand heet het, zeven onderste sfeer, het heet het jirsut, een aparte eenheid wordt, die komt uit het hoofd om te helpen, die wil gewoon mount vangen. Maar al wanneer het wel bij elkaar is, als eens, een partsof, dan is het ook, hoort het bij de bina, duidelijk, het is, ook bij de, het is eigenlijk de ware moeder, is dat, de ware moeder is jirsut, en het dat goed de ware moeder is hierzo en de Aba dat zijn dat zijn de eigenlijk de drie eerste daarvan dus dat is that is ook dan aba vader en moeder maar dat is niet de moeder die echte moeder die zeggen die ook eten geeft aan kinderen dat is de moeder, als we dan, hadden vroeger hadden we gesproken over, de, over Margaret Thatcher, mevrouw Thatcher, ja. Had ik ook gezegd dat wanneer zij in, de in het parlement za zat, ja, met al die, uh, die anderen, die mannen die dus met pruiken, daar allemaal, ja, gepruikte mannen, allemaal, dan is zij in haar functie, dan is het zij traat op als uh, ima ...van de aboeïman. Duidelijk? Dat is dan, zij was dan net, waarom? Dat is dan, zij gebruikte alleen haar hoofd. Maar toen ze thuis kwam... ...en ze had... ...thuis... ...twee kleine kinderen en één grote kind. Ja? Dus de, de, haar man. <lacht> en twee kinderen. Nou, ja, dus twee... ...dochter en de zoon. Ja, dochter, dochter en de zoon. Ze ja? ja, dus had veel aandacht gegeven aan de dochter... Als je geen geeft minder aandacht aan de zoon, dan, dan komen je in problemen maar, maar kijk, dan gaat ze dan de aandacht aan de dochter bijvoorbeeld. Dan was zij was bezig met haar zeven, zeven onderste van de bina. Duidelijk? Was zij dan de ware moeder? Duidelijk? Niet wanneer zij staat in het parlement. Dan ze is zij alleen maar het hoofd. Dan ze is zij als het ware mannelijk verbonden. is met, ja, met de wijsheid, et cetera, et cetera. Dat is de chokma Bina, dus, aboe is ima, mama van de chokma is eigenlijk, betekent in haar functie, wanneer zij verbonden is met de vader, meer dan met kinderen. Dat is haar deel van die bina, wanneer zij verbonden is, alleen met, uh, met, het, met het hogere. Deindelijk? Eigenlijk is het zo, kunnen we zeggen, dat dit abba en ima van de abba. Het is dus de verbonden, ze is verbonden, deel van de abba. En Jirsut is, is verbonden met kinderen. Eigenlijk? Waarom? Omdat de maalhoed kwam op haar plaats te staan. Ja of niet? De maalhoed steeg op naar het hoofd en is geworden als. In plaats van, ja, daar, uh, chogma, ja, dat is chogma. Oké, okay, dat is een beetje. Dus in ieder geval, Jirsut moet je weten, dat is de ware moeder. Jirsut. Ja, de onderste moeder. De moeder die echt uh, de uh, mouwen opsteekt en die gaat wel iets koken, et cetera, et cetera. Wat? We are dat dat, euh, dat uh, als gehoemma en bina ze kijken naar elkaar, en dan ze trekken gehoemma, licht gehoemma, van en ze het weer. Kijk, wie natuurlijk wil, wie ontvangt die werk, die kast weer. Dus de vraag was van daar wie gaat werken zijn gehoemma en of bina. Dat is dan babuima. Mm, kijk, het is niet alleen dat, natuurlijk. Kijk, het uh, uh, is zo is so, natuurlijk. Overal, maar mal goed is dan, dan kan ze werken. En in het zeloot is het jesot geworden. We zullen leren dat in het zeloot is jesot geworden. Maar... Uh, Nu, natuurlijk dat, ze, dat haar kijkt, dat komt, o, wat keek, wat ze zegt, wie, wie, wie gaat weer katzen? Als zon brengen dan de zon, ja, de zerenpien, de ware zerenpien, en ook. Zij brengen de man omhoog. Zij brengen man bijvoorbeeld naar Jirsut. Dan, wat is de man? Man is dan van die mal goed, ja of niet? Of van de lagere. Van daar, waar de, waar daar. De man wordt daar gebracht. Uitgebracht. Waar de, waar de massag is. Dat wil je zeggen. Waar is de massag? Altijd wordt weer gekast Waar, waar de massag is. Dan als, mijn, als dat naar boven wordt gebracht. Mijn man. Man is ook de plaats waar massag is. De man. Als de gebracht naar boven wordt. Dat is dan massag. Dat komt wel. Anders wordt komen we in... in, in nog altijd weerkaats licht wordt weerkaats Daar waar de is. of de regime van de massages. In het absolute is het zo so dat uh, we gaan, andere keer dat over daarover spreken wanneer dat wanneer het wel ter sprake komt. Anders erg belangrijk om alleen die vragen uitzoeken, die wij ook weer op dit moment behandelen. Yes. Okay. Maar duidelijk wie de eerste is? Ja, dat is duidelijk. Een beetje. 34. We zijn omro. Alles wat wij leren op deze pagina is bijzonder bijzonder belangrijk. We zijn omro. En dat, we zijn omro. Kiewaan. en volledige concentratie weer absoluut concentratie, net zoals je binnenkwam hier, zo moet je het kunnen opbrengen nu, van binnen weer, net zo fris, fris worden, als, zoals wanneer je hier binnenkwam. En dat is de hele kunst. Aan de ene kant heb je al op, ben je al opgeladen, en tegelijkertijd, moet weer energie, moet je weer daar, daarbij doen, nieuw van beneden, weer, als het ware, ook weer man, dat is ook man. Om weer vragen naar meer eigenlijk Om steeds meer vragen. Nu niet alleen dat. Wat je hebt al ontvangen nu. Dat je gaat daarmee. nieuw al aan de gang. Ga je dat al. Maar je gaat het nu weer meer vragen. Dat betekent weer concentratie. Je begrijpt het De nieuwe extra concentratie. Betekent vraag weer naar meer. Ik wil meer. Ja. That is Dat is die. Dat is die. Oké. Okay. En wat we leren is. mat wat ik ook aan jullie vertellen, is ook in de vorm van man en man. 34. Wezen Amro. Kivaan de Shaal Barnes. De Hainu. 35. Shemale Man. Omefaspeš. Hainu. Shemefaspeš. 36. Bama'saf. Kijk nou wat je zegt over de mens. 34. We zijn amro, en dat is wat hij zegt, de zorg. de sha'al aangezien de mens, vraagt de heino, dat wil zeggen, wat betekent vraagt? 35. Shema man, dat hij doet de man opstegen, dat is vragen. Ome vaspes, en hij doet onderzoeken, ja? dus naar rekenschap van zijn Daden, van goede en slechte daden, wat hij heeft gedaan. Dat is mefaspes. Dus om, om te zoeken in zichzelf naar wat hij, had, wat hij allemaal gedaan had, etc. In deze situatie natuurlijk. Om mefaspes en onderzoekt De haino, dat wil zeggen, wat betekent dat de onderzoek? Je mefaspes, 36 dat hij zoekt. Dus uh, in zijn daden, in zijn daden gaat hij dan. Uh, onderzoek doen. Ja, wat is goed, wat is slecht, et cetera. Goed, kwaad, et cetera. Ja, en daardoor ga je dan man opbrengen. Ja, eerst zoeken, zo so, uit zoekerei, dat is mijn faspes. Binnen zichzelf uit zoekerei doen, en wat je eruit haalt, dat goede, die goede vonke, dat is man. 36 naar de punt. Kiedele hallo, Le Sivug, Abou Yima. De Hainu, 37. Le stakla. She Abou Yima. Istaklu, Zewa Ze. 38. Weiam Shichu, Zeer, zeer belangrijk. <coughs> Dat is wat ook uh, Luba had gevraagd ook. Waar wie, tot wie komen wij, de man komt, tot wie, etc. En waarvoor, kijk nou wat hij ons geantwoord geeft. 36 na de punt. Kedeele haalot ha Om de man op te laten steken. Kedeele haalot ha zoon lezivuk abo Ja, dat heb ik. Nog een keer. Om, om, ze, om de ziran pin en nukwa, om de zon op te laten steken. Le zivuk abbewe Naar de zivouk Van abbewe Eigenlijk, Niet ik dat doe dat Maar ik moet man Opbrengen En al die uitzoekereen mijzelf doen Eerst uitzoekereen mij doen Wat goed, wat slecht, etc. Dan ga ik man opbrengen naar wie Naar zon, naar de zon Ja, naar zeer en van het En waarom doe ik dat? Op dat, op dat zo so de zon, opdat ze er een pin en uk waren, zullen, zullen, eh, uh, opstegen, lezavug, lezavug, lezavug, abawi Ik denk dat dit misschien is. Om abawi tot zivug te brengen. Echt? De zon nu had met mijn man, of de man, de man van die de man van die mensen, die daar die, die, die man hebben opgebracht. En die zon komen omhoog, in de middelste lane. De altijd, al, man, let op, de man loopt, gaat altijd omhoog in, door de middelste lane, Niet naar links, niet naar rechts. Altijd de middelste lane. Ja, chassadim en gwarot altijd heeft. De man heeft chassadim en gwarot, daarom is het in de middelste lane. Dus, de man van die mensen, die gaat op, op naar de naar zon. Iedereen hoort het? Naar de zon van de... Uh, uh, Absoluut. Opdat dat de zon zal, zal opsteken naar Abouima. En brengen hen tot Zivuk. De Dus de zon. Zer en, in, en hem is ook En die haalt ook de maal goed met zichzelf. Zo, de noek van hem met zichzelf op. Hoe gaat het gebeuren? De zeerampien heeft zes verot. Ja, gezet, gebraadje veret, net zo goed als je zoet. nu gaat die zon die zeerampien, ik praat alleen over zeerampien, hetzelfde is met de zoenkoe, die komt nou boven naar je Hoe kan die boven komen? Hij komt daar naartoe, want je zoet is de bron van zeerampien. <coughs> Dan komt de Yisot nu omhoog. Dus hoe gaan die omhoog komen? Zijn Nehi, malaise... net is Yisot, wordt tot hogere. Wie is hoger? het Gorati Feret. En zijn Geset Gorati Feret, zijn middenstuk, wordt tot Chabad. Chokma Bina, dat. Duidelijk? En dus met zijn. Als het ware, dat is dan met zijn daad, staat die dan nu tussen de kogma en bina van Yisut. En hij brengt hen tot, tot Zivuk. Eerst ja? zij maken Zivuk. En dan de volgende stap. Dat is dan de Gadlut Aler. Dat betekent Gadlut Aler. De eerste Gadlut. beide bij de hierzut, is de eerste Gadlut. En dan gaan ze weer de tweede keer opstegen. Het is de eerste keer is niet genoeg, maar de tweede keer steken ze ook stegen ze op naar Isoud ook steeg op. Isoud wordt één met de Abba Ze komen door de Chochma. En dan zon die stegen op samen met ze stegen op naar Abba Yima. Oh, en dat is wat het nodig is, dat is dan de tweede gadlut, tweede grote toestand, waarbij daaruit kan komen de gadlut betekent dan daaruit komt dan de chochma, ja, daaruit kan chochma komen, de gar, de chochma, de mochen van chochma. Maar die komen dan van hier, van zien? Dus, nog een keer. Kedela, zon Dus de mensen hebben dat allemaal gedaan. Dus de uitzoekerei in zichzelf. En de man hebben ze opgebracht. Dus het, de beste vonken hadden ze. Dus daarboven gehaald. Opdat de zon zou naar, naar uh, Nee, opdat de zoon zou Zivuk, uh, veroorzaken. Tussen Aboe iemand. Want alleen wanneer de man naar boven komt, dan draait de mama naar papa toe en gaat kijken naar papa, die zegt dan. Nu wil ik wel van jou ontvangen. Anders wil ze het geen, heeft ze absoluut geen interesse daarvoor, denk ik. Op die manier. Dus dat is dan dat ga de nu dat wil zeggen. 37. is stakla. Vigdei, sche abwe ima istaklu ze wa ze achten dertag vajam shichu hochma. Dat wil zeggen, zo staat geschreven, le istakla. So dat, le istakla, beden ik dat ze keiken er al kar. Op dat ze keiken er al kar. Vigdei, sche abwe ima, op dat abwe ima istaklu, ha ons uitleekhe opdat de abbewe ima is tak luze wa ze, opdat abbewe ima zou naar elkaar gaan, zou gaan zouden gaan kijken, dus zivuk maken, naar elkaar kijken, dus kijken, of zivuk maken, hetzelfde, wij hebben en dan zouden, zouden, zouden, zouden ze hoogma aantrekken. Duidelijk, waarom? Zij staan dan nu in Arigantin, abbewe ima nu steken op, kijk, als een man gaat opsteken. Wat betekent man gaat opstegen? Betekent dat zon stijgt ook naar een hogere trap treden, ja of niet? Dan de het hele, de hele, de hele gebouw gaat ook één stapje omhoog, ja of niet? Dan ook Aboeema en Jirsso, die worden tot één en zij komen daar in het hoofd, ja? Zo so moet je dat zelf, ik kan niet weer tekenen, tekeningen. We hebben al genoeg tekeningen hoor. dus kan je daar wel een beetje zelf proberen dat op te tekenen voor jezelf, van binnen. Of kijken naar de tekening, dat kan niet steeds. Hè? En dan komt de Abou weer in het hoofd van, van Arihantin. En nu gaan ze van Arihantin han betrekken, ja. Wie is gever van de Chogma? Arihantin. Maar eerst, hoe kan Arihantin han geven aan Abou himmel Chogma? Alleen wanneer Abba O'Ima komt op dezelfde niveau te staan. Eigenlijk als Abba O'Ima steegt nu naar Arihampin. Pin. Ja? En kijk nou goed op. Chokma of Abba is dan ontvangt. Natuurlijk dat van. kan altijd ontvangen nu in het hoofd van Arihampin Pin De Het proble probleemgeval is wie? Ima. Ima moet willen. Als papa willen, Ima niet. Dan hebben we een probleem. Dat is dus ook in deze wereld. Kijk, ja, dan ik niet. Onze wereld is ook zo, so, precies. Dus dan moet je, Dus dan als hem Ima wil, wat, wat betekent dat? Nieuw. Aba Ima, zij nieuw in het hoofd. Ja, of niet? Dan, Aba ontvangt wel, maar geen probleem. Voor hem is geen probleem. Hij kan ontvangt Hij heeft altijd... Heeft altijd zin. Ja, dus, maar die Ima, die moet wel willen. En zij wil alleen maar wanneer de zon wil. Ja, wanneer haar kinderen willen. Dan zegt ze, oké, okay, wat doe ik niet, niet, niet, niet dat voor die kinderen? Ja, well, it's over zand ja, erover. Well, dus die iemand die draait zich om naar papa, naar, naar papa, naar abba. Betekent dat zij gaan staan, hoe? Panim, panim bij panim, gezicht tot gezicht. Betekent dat zij op één niveau gaan staan. Duidelijk, mm -hmm. daarvoor stonden ze zo rug tot rug naar elkaar. Nou, dat gaat niet. ja. En zelfs als hij draait zich naar haar toe en zij niet, dan kan je ook nog haalt roepen, niets gebeurt er. ja. Maar nu, als zij draait zich naar hem toe, betekent dat ze op één niveau staan. Hij kan ontvangen Gogma en dan kan zij ook Gogma ontvangen. Duidelijk, van haar met elkaar gaan ze dat zwoek maken en dan ontvangen ze Gogma en Gogma gaat dan weer. Wordt doorgegeven aan zeer aan Pien, aan de zon, want die zon zijn ook opgestegen, eentje omhoog, hij gaat straks ons hele delen, de al die schak schakeringen, al die posities geven, hoe dat allemaal gebeurt, Het is geweldig wat je ons nu uitlegt, en dan kan je ook zelf, wie wil dan straks aan de hand van wat we hier leren, kan je ook tekeningen maken, het so, zou mooi zijn dat jij zelf eraan werkt. En <coughs> maak je erg aan de hand van die onze tekeningen. En dan maak je nog hoe dat ze hier aan pinden. De handen, naar boven, maar Probeer het zelf te maken aan de hand van wat we al hebben. Onze standaardtekeningen. Duidelijk, probeer het. Maar nu nog niet. Want dat komt nog een nog les misschien. Twee of één. En dan kunnen we dat misschien resumeren. Huh? Oh, dat is genoeg. Dan zijn we gebleven nu in, uh, op de regel... 34. Ja? Van pagina. 38. 38? Ja, beginnen okay, van okay, 34. Oké, 38. 34. Oké, 34 kunnen we beginnen. Misschien dat is handig dat we,